Goedenavond, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Europa gaat Rusland sancties opleggen. Doen ze vanwege de erkenning van twee opstandige regio's in Oost-Oekraïne, zeggen de voorzitters van de Europese Commissie en de Europese Raad in een gezamenlijke verklaring. Wat de sancties inhouden staat er niet in. De Verenigde Staten hebben ook strafmaatregelen aangekondigd. Volgens correspondent Gertjan Dennekamp is het foute boel. De toespraak die president Poetin daarnet hield om zijn besluit uit te leggen is inkt en inkt zwart. En hij gaf eigenlijk aan dat Oekraïne een verzinsel is van de Bolsjewieken en eigenlijk geen bestaansrecht heeft. Dus de zorgen gaan niet alleen over die twee zelfverklaarde republieken, maar ook de implicaties voor wat er verder nog kan gebeuren. Westerse leiders waarschuwen al langer dat Moskou een aanleiding zoekt om een Russische invasie te beginnen. De Stichting De Gouden Tip, die is opgericht door Peter R. de Vries... gaat ook in Duitsland en België aandacht vragen voor Tanja Groen. De studenten verdwenen in september 1993 na een feestje in Maastricht. Ondanks veel tips die afgelopen maanden binnenkwamen is ze nog altijd spoorloos. En daarom heeft de stichting samen met het Cold Case Team besloten om ook over de grens een oproep te doen. Een man uit Klesina Veen in Drenthe is opgepakt omdat hij voor de derde keer in korte tijd met drugs op achter het stuur zat... Ook bleek dat de auto van de man niet verzekerd was. En al snel kwamen agenten erachter dat zijn rijbewijs ongeldig was verklaard. De man werd ook nog boos na zijn arrestatie. Hij zit nu vast. En vandaag zijn de Olympische medaillewinnaars gehuldigd in Amsterdam. Maar in Hoge Kaspel in Noord-Holland, waar Irene Schouten woont, hingen de vlaggen helemaal uit. De buren ontvingen haar met open armen, zodra ze met haar vier medailles terugkomt uit Peking. Gisteravond hoorde ik van mijn dochter van, uh, morgen gaan ze de vlag uit doen allemaal. Doen wij ook mee? Ja, natuurlijk doen we mee. Het hele dorp en ook uh, de dorpen eromheen, uh, merk je gewoon dat iedereen super trots is. En nu zei de gemeente, nou hang allemaal je vlag uit want ze komt thuis. Nou, dat doen wij natuurlijk aan mee. En ze is ook zo lekker nuchter en uh, ja, het is een, een top meid. Schouten haalde drie gouden en één bronzen plak op de spelen. En dan nog het weer. Vanavond en vannacht worden wat droger. En de wind gaat ook eindelijk wat liggen. Morgen eerst zonnig, later wat regen. Dan een graad of tien. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van Alternative FM. This is Single nacht Vorige week mochten we hem al draaien. En hij is afgelopen vrijdag uitgekomen. Vormt alweer de opmaat naar een nieuwe EP van deze Tilburgse uh, drietal. Die wij al eerder al hebben duidelijk aan het. Uh, Woord hebben gelaten, beter gezegd, uh, hun werk hebben we voorbij laten komen. Welkom bij dit derde uur. We gaan straks uh, praten met uh, Esme van Panda aan de Waar. Want ook uh, daar staat een uh, nieuwe single op uit te komen. Namelijk morgen komt uh, weer een nieuwe single aan. En uh, ja, die mogen we dan uh, draaien. En dat zullen we dan ook uh, doen met een telefonisch uh, gesprek erbij hoeft niet voor deze three point lening, want die zijn toch al uh, behoorlijk aan het uh, de weg aan het timmeren uit uh, Alkmaar komen ze en dit is hun laatste single die ook veelvuldig te horen is op indie XL en met name in de indie lijst op zondagmiddag. Dit is het nieuwe nummer Utopia. That's the stuff, that's the stuff. We gaan niet met de lift Maar we worden ouder, ik vertel je hoe het zit Ik ben in de ernst, ik heb geen tijd meer voor je bitch Ik ben in de vloed, dus geef je pas We Ho gaan gestift, stift, ey, trappen geen lift, ey Ik wil geen schrift, ey, wat ik kom man, oh ey nee. Ik wil het altijd ik ben, ik, ben. ik ben op de straat Alleen met de mannen die treppen in Ben door de scheve te lang hoe het gaat Met moe willen ze moes, stek, ik klutten zoeken naar zacht ik maak het weer laat, domme nee, jongen, maar ik maak vaart Maar ik maak vaart Die jongen was dom, ik was zo onwetend Ik gun nu wie never naar me omkeken Maar de tijd die me leert, ik lijpen mijn eer bestrijden En kijken hoe het omleven Ik wil niet goed meer zijn, ik wil niks van de profeten. Ik wil cash bij met hem, maar op ons wegen In de tijd zal het mij van niet weten Die kansen zijn zo, baby, binnen, weer we want ik ben Die lijf gaat zo in de net met brood niet boos, wat je bent je zo Heb je die dingen die we kunnen vullen, dan kan ik me bellen, oh. We gaan toepen van de piste, ik eventjes bloemen Jongens gaan zo fest. ik wil die m en die waggie met hem en die velgen zo plakken uit rode. Ik wil die plakken, maar ik wil die Voortaan blijf ik altijd spits, voor die manier. it'll come, it'll come my way Die dagen in de kou en het winter waren niet funny Dus blijf stekken, maar niet plakken, dat's die off-white way, dat's die off-white way Jongens die willen die life en zo, so. we gaan niet met de lift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 Rolling in the night with a bros gone road Running for the bag, you know how it goes Running with a gang, gangless on ten toes And I let my bitch with expensive clothes If she wanna come for the ah, uh, then she can get it People in the mind won't forget If you wanna come for the ah, uh, bitch she can get it People in the mind won't forget Yeah, Jojo -jo -jo let that slam my bang This ain't no Ramadan, but them boy gone fast Used to come in here first place Guess what, that means gang never come in last Walk two miles in my shoe, little man So he won't stand a chance is who feel, she like how that feel Bitch, come for this sack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 Breng je pas en ik breng hem naar MM. Nu zeggen ze Cheshia ken hem. Ja op mij, maar ik weet dat je fan bent. Jij fake, ik ken die red In de fruit en we ballen als west hem. Zit die pokoe ook wat zij van mijn ark en breng ze de dames want ik ben met ken Spring op het trek en je weet dat het over is. Loop met niks. Koen wel. Kat op je ogen recht. Noem die kapurp van Phineas Maak geluid wanneer het nodig is. Maak geluid wanneer het nodig is. Maak geluid wanneer het moet. Nu ben ik op, maar van voet. Niks voor de route. Ik test hem, toets, Je Ja, maar we pakken die Ik Sta bij je checkie de abonnementen. Oké, ken niks met witty december op plaatjes herf zelf in de lente. Wat? Nu doen ze alsof ze me kennen. Die Basha, die enge, kan het voor je brengen. In een momentje ben je mijn Pendeloes de een flits? Ik voel me Danny Phantom. Siggy en Dins. En waar komen ze vandaan? Hier vandaan. Uit Zandvoort. Uh, die jongens wonen gewoon twee... 100 meter, nog niet eens. Uh, ik denk uh, 100 meter van mij af. Uh, en dat, uh, dat, ja, dat zit gewoon uh, aan de overkant uh, bij mij. En die jongens maken al jaren dit, uh, dit werk. En waarmee kwam het uh, naar de oppervlakte vorige week? Ik heb nog een ander klusje als uh, huis aan huis bezorger van reclamemateriaal En bij dat punt waar ik dat op moest halen waren ze bezig met een uh, videoclip. Deze heren, en er stond een hele meuk uh, eromheen. En die uh, moet uh, gaan... Uh, ja, dat, dat, dat wordt verwerkt in een clip. En die clip die komt morgen. En die clip, dat heet Randjes. Dus er zal meteen ook uh, de audio van uh, te horen zijn volgende week. En wat nog uh, mooier is... is uh, dat dit tweetal getekend heeft bij Topnotch. En dat is een uh, behoorlijk groot label, kan ik je vertellen. Uh, daar zit uh, bijvoorbeeld Frauke zit daarbij. En dan weet je al genoeg, als je uh, opvalt... Uh, de vraag alleen is wanneer uh, de Zandvoerse krant dit uh, uh, gaat opmerken. Ik, ik heb het in ieder geval gespot. Maar ja, ik, uh, ik heb schijnbaar een schijnbaar gavel om ergens uh, van de ene kant uh, in de andere kant uh, te rollen. Dus uh, hip-hop, AC zou je bijna gaan zeggen. En volgende week hoor je gewoon het uh, nieuwe materiaal van uh, dit uh, tweetal. Um, daarvoor hoorde je trouwens... Three Point Landing met Utopia. En uh, als we het uh, over de provincie hebben... volgende week is er weer een uh, nieuwe aflevering... van 3 voor 12 Noord-Holland. Vloedgolf. En daar zit ook muzikale omlijsting in. Want Sven Ross uh, zal een deze dagen zijn EP gaan presenteren. En dat uh, gaan we dan ook uh, verder vormgeven. Want uh, volgende week uh, hopen we hem dan hier in deze studio te mogen begroeten. Als alles nog staat en UNIS daar weer geen roet in het eten gooit. Want met die stormen weet je het maar nooit. Uh, of stormen dan ook uh, in een stormglas water zijn, dat weten we niet. Maar dit is het zeker niet. En dit is uh, ravel rond, zou ik bijna zeggen, een beetje punkrokachtig. Jona, Joana Jorgoe met Anxiety. anxiety. Even een klein Gronings blokje gehad. Want uh, Johanna Jorgu uh, is een Roemeense, maar resideert tegenwoordig in Groningen. En deze band komt daar ook uh, vandaan. Deze Solitary Zebra met uh, het nummer Band. En de bedoeling is dat van die band ook inderdaad nog twee nummers erbij gaan komen. Uh, die zul je morgen terug uh, gaan uh, vinden. Dit hebben ze vooruit uh, gestuurd. En ik heb even vergeten na te vragen... ...maar dat heb ik nog vlak voor de uitzending gedaan. Zeg, mag ik dit nog eventjes draaien voordat jullie dit morgen releasen? Ja hoor, zeggen die jongens. En het grappige is, op een gegeven moment sta ik op Instagram... ...en zie ik een paar hartjes komen van een van de bandleden... ...van Felix van Ginkel, want dat is een van de bandleden waar het om draait. Solitary Zebra tenminste. Het draait om de hele band, maar het is in mijn ogen een beetje de voorpost... Uh, en zo uh, ben ik daar dan bij ja gekomen. Dus die, uh, die jongens, uh, die mailen op een gegeven moment uh, dit. Uh, en zeggen van, zou je dat uh, willen meenemen? En, en dan luister ik dat af. En dan zeg ik, ja, tuurlijk. Zo werkt dat uh, bij ons. Uh, nou, ik zei het al. Joana Jorgoe hoorde je daarvoor. Nu gaan we nog even twee nummers uh, draaien al Nee, drie zelfs. Uh, voordat wij gaan praten met uh, SME Gabler van uh, Panda Maar zover is het nog niet. Eerst een van de muzikale vrienden van SME. Want uh, ze hebben 14 februari... en die we single uitgebracht. Pond House. I told you from the start That I'll be messing, I'll be messing with Communication is key En dit is van het album Suus met SWZ. En dit nummer dat heet uh, Picnic Panic. Staat er ook op. Kort nummer Penthouse wordt hier voor met uh, Y. Gaat over de liefde die geen liefde blijkt uh, de, te zijn. Maar goed... Uh... Geven over een programmering van andere radioprogramma's die een beetje lijken op ons. Want dit, dit zal dus niet bij bijvoorbeeld Roy en Kees draaien door bij de vrienden van de Volendammes Omroep terechtkomen. Daar is dit eenvoudigweg gewoon te hard voor. Maar waar het wel in zou kunnen passen, is bijvoorbeeld in het programma van Thomas Hartenveld op de donderdagavond. Nee, dinsdagavond zelfs bij Radio Capella. En er zit er ook op zaterdagmiddagheen. Tussen 12 en 2 met uh, Willem de Waard. Die zal ongetwijfeld dit ook nog wel uh, ergens aan gaan tekenen. En uh, de band komt uit Nijmegen. Maar het, uh, Willem zal dit ongetwijfeld wel kennen. Dus, en er zijn er nog uh, twee radioprogramma's waarvan ik denk... ja dat zijn ook wel een beetje de moeite waard. Ik geloof op de vrijdagavond Radio Spannenburg van Henk Jansen. En op zaterdagmiddag tussen 4 en 6 Maarten Verduin met uh, Podium 107.1. Dat zit uh, bij de lokale omroep van Voerden. Die hebben komende zaterdag best ook wel hele leuke dingen. Want uh, Erik de Vries gaat daar optreden. En uh, die Erik de Vries die hebben we een tijdje terug ook nog uh, bij ons in de uitzending gehad. Zo, dadelijk gaan we praten met uh, Esmee Gabler. Maar eerst gaan we nog even een oude single van uh, de Panda aan de Ware laten horen. Is uh, You Want Too? chique nummer, zeg ik hierbij. zeker bij. Uh, maar uh, de band uh, ken ik ook natuurlijk ook al wat langer, want uh, sterker nog, uh, de frontvrouw van de band die heeft hier ook als uh, ja, uh, achtervocalist of in ieder geval als achtergrondzangeres nog uh, meegedaan uh, met uh, een band die helaas niet meer bestaat, maar uh, zij heet tegenwoordig Lia Rai, maar toen was het onder Lisa de Lumberjacks en toen was Esmee Gabler er ook bij. Dus ja, die is hier geweest. Uh, klopt toch, Esmee? Okay. Ja, he. zeker. Ja. Uh, jij bent uh, de frontvrouw van Panda maar, En ik uh, weet ook dat. Uh, ja, ik uh, vind het. Uh, uh, indie, zoals Peter zegt. Van de bovenste plank. Uh, want uh, jullie hebben ook uh, meegedaan aan uh, Drop Hack. Daar wordt volgens mij zelfs ook die. Beruchte uh, uit 2019-2020, die geen einde heeft gekend. Toch? Die heeft geen einde gekend, nee. nee, nee. Maar ze gaan wel weer beginnen, heb ik uh, gelezen. Dus het mag weer. Want uh, ja, ja, ja, ja. Het is uh, vanaf morgen gaan er weer versoepelingen. En meteen uh, als die versoepelingen ingaan gelijk ook meteen een storm eroverheen, ja. Ja, precies. Ja. <laughs> uh, we gaan het even over jullie hebben, want uh, dit was even de eerste single sinds tijden, hè? Want, uh, want ja, we hebben een hele lange tijd niks uh, van jullie gehoord. Nee, klopt. Ja, we, hadden in, uh, we hebben even wat veranderingen gehad. Huh? En tijdens de coronatijd hebben we er goed over na kunnen denken wat we... ...wat we willen qua sound en wat we willen neerzetten... ...en hebben we een hele hoop nieuwe liedjes geschreven. Ja. En dus zodoende hebben we het toen opgenomen... ...en is dit wat wij zijn. Ja, dit, dit is dus eigenlijk al wat, wat langer... Uh, ...ja, uh, jullie hebben dit lang, gel langer geleden al opgenomen... ...als ik het goed hoor. Uh, ja, we hebben het, vorig jaar hebben we het opgenomen. Mm -hmm. Vorig jaar begin 2021. Ja. Zijn we. Met uh, ons drieën en twee producers zijn we naar Zeeland gegaan. En toen hebben we daar midden in de bossen hebben we een uh, do-it-yourself studio gebouwd. Mm -hmm. En toen hebben we uh, enorm veel liedjes opgenomen. En dat is uh, allemaal af nu. En er ligt een EP op de planken. Er ligt eigenlijk klaar zodat wij denken... Nou, de wereld uh, is weer open en de wereld kan eraan, kan, uh, is er klaar voor. Ja, dat, uh, nou ja iedereen uh, snakt er eigenlijk uh, min of meer naar. Ik denk jullie ook. Maar ja. ik denk, wat, wat, wat mij opvalt is dat wat ik uh, al binnen heb gekregen... het is sterk afwisselend. Uh, het ene is energiek, zoals deze, uh, mm -hmm. die we net hebben gedraaid. Uh, dan hadden jullie daarvoor nog, uh, of daarna meteen een single... die was ja, van, een, van een heel ander kaliber, uh, uh, heel rustig eigenlijk. En deze ja. zit er weer een beetje tussenin, als het ware. Ja, klopt. We, hebben, we zijn... Uh... We hebben veelzijdig geschreven, mm. uh, ook omdat het natuurlijk een veel ja, het was zo'n roerende tijd voor ons allemaal. Dus uh, we hebben gewoon enorm veel liedjes gepakt, waarvan wij dachten: nou, dat vinden we de beste, en die gaan we pakken en die gaan we uitbrengen. Ja. Uh, zit er ook een verbinding in? in. Voor uh, even je onderbreken, maar zit er ook een verbinding tussen die uh, tussen die nummers die jullie geschreven hebben? Want anders, uh, want ik neem aan ja, dat je. Uh... Zeker. Ja. Zeker. Ja, het gaat echt over uh, de tijd die we als millennials hebben gehad afgelopen tijden. Uh, we zijn natuurlijk allemaal tussen de, tussen de 25 en 30 ongeveer. Ja. En um, de afgelopen twee jaar hebben we zo stilgestaan door de, door de coronatijd. En terwijl dat eigenlijk natuurlijk de tijd is waar je, waar je moet pieken je eind twintige ja. jaren. Ja. En daar gaat het wel een beetje over. Dus de ups en de downs die je hebt. En uh, ja, gewoon echt wat je voelt als 20er. Ja, dat is uh, voor mij. Uh, ik, ik, ik heb dit wel vaker gehoord bij millennials. Als ik uh, de thermometer daar ergens een, beetje, een beetje erin hang, dat hoor ik uh, regelmatig uh, terug. Er dus, <laughs> zit ook iets van keuzestress in hè, op, op, bij opleidingen. Van je moet presteren en dan wordt er vervolgens wordt er een lockdown om je heen gegooid. En uh, dan moet je het ook maar even verder uitzoeken. Want zoiets uh, is het in feite eigenlijk. Ja, dat klopt heel, heel erg. Dat ja? klopt ook. Ja, het is afgelopen tijd was gewoon, het was gewoon heel, heel nou ja, pittig. En ik denk dat het voor iedereen heel pittig was. Mm -hmm. uh, maar voornamelijk ook dat je gewoon eruit moet halen wat je eruit kan halen. Voor ja. iedereen geldt dat. En voor, uh, ja, ze zeggen altijd: dat het eind-20 is, is je piekjaren. Ja. Dus je zijn nu toch een beetje van ons gestolen. Ja. Maar ja, we gaan het gewoon inhalen, natuurlijk. Ja. Uh, ja, want, want uh, straks mag het uh, weer allemaal. Uh, hebben jullie al een, een beetje ja, met, alle, uh, met alle toestanden toch ergens een beetje een agenda... waar je, uh, jullie materiaal kunnen laten horen uh, bij Podia of wat dan ook? Nou, we zijn er wel heel erg druk mee bezig. We zijn echt bezig met waar, waar kan je spelen nu. En, hm. en ja, het is natuurlijk sinds, uh, sinds morgen. vanaf ja. morgen gaat het open allemaal. Dus er... Ja. er alle bands die de afgelopen twee jaar zoveel hebben uitgebracht en die bovenaan staan, die gaan natuurlijk eerst voor. Dat gaat wij heel goed. Maar we gaan uh, ja. mega ons best doen. En we gaan uh, proberen om uh, misschien met popronden mee te doen. En uh, we brengen nog uh, twee singles, twee andere singles uit. En nog een hele EP. Dus ik denk dat de wereld voor ons ook ligt. Ja, eh, als je het woord popronde gaat eh, roepen... dan denk ik dat, daar, dat jullie zeker wel daar kans op maken. Want jullie zijn daar wel een band voor waarvan ik zeg... nou, die zou zo in de popronde kunnen, kunnen meedraaien. Dat zou super tof zijn. Ja. Eh, drunk, maar die gaat over iets heel anders. Ja, ja Drunk gaat echt over de, over de tijd dat je dus wel in de krug mag staan. Of nou ja, in de krug of ergens in de nacht ben je blauw. Hmm. En uh, je weet eigenlijk niet, uh, niet echt waar je bent en waar je naartoe moet en hoe het, hoe het eigenlijk nu gaat. Uh, en je hebt nu de keuze van of je kan iemand veilig contacten die jou gaat helpen... of je gaat toch weer terug naar hetgene of naar diegene waar, die misschien niet uh, de veilige kant is van het verhaal. En daar ja. gaat het liedje over. Daar gaat het liedje over. Um, goed, dan gaan we hem ook uh, draaien. Hier is uh, Panda de war met uh, Drunk... <laughs> Keep it together to get Keep it together Het zijn leden die elkaar nog niet in het echt hebben gezien, maar toch al acht jaar bestaan. En ze hebben elkaar ontmoet op het uh, muziekplatform Vandalism. En de Nederlandse inbreng die komt toevallig ook uit deze provincie uit Alkmaar. Het is uh, Robert Schuurmans, die uh, zit uh, een onderdeel uitmaakt uh, van de Future Sons. En Virgo. daarvoor hoorde je trouwens panda. Noir. We gaan weer eens even heel gauw verder met de nieuwe loop. Oh God, was it too soon? A stupid or wise and I think Want als je niet oplet, dan uh, hebben ze zo weer gewoon een hele nieuwe single uitgebracht. Deze dames van uh, Loop. Uh, want de EP die hebben we al. Het is uh, older. Er staan uh, vier nummers op. Maar die hadden ze al heel ruim van tevoren. Hadden ze al die nummers opgenomen. En ze waren ook bezig uh, met een popronde te doen. Alleen dat werd weer wreed verstoord. door het uh, toenmalige duo Peppy en Cocky. Oftewel. Minister-president Rutte en minister Hugo de Jonge. Die een beetje, uh, altijd een beetje de boel op stel te zetten in cultuurland. Ja, en uh, toen moesten iedereen weer uh, helemaal terug uh, naar de af. Uh, weer een beetje uh, naar zittende evenementen en noem maar op. En dat uh, hakte er toch weer even bij uh, heel wat mensen erin. Maar uh, Loep uh, had uh, toch nogal wat ambities hebben ze al min of meer eigenlijk uh, gezegd dat ze dat ook uh, zouden doen als alles weer een beetje van het slot af uh, zou gaan. En dat, daar hebben ze dus uh, duidelijk woord aan gehouden. De dames uit Amsterdam en uh, volgende week zal die ongetwijfeld ook wel weer terugkomen in de 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf. Uh, mensen met Sven Ros. Dus we hebben uh, live uh, muziek. Dan gaan we naar het album wat centraal staat. Want uh, ja, als uh, de mannen van Alaska dat niet hadden gezegd... zou ik het ook straalvergeten zijn. Want uh, zo'n type ben ik dan ook alweer. Uh, in 2012 uh, brachten ze dit, uh, dit uit. Uh, dat album Actors and Liars. En er waren uh, twee van die presentaties. Eerst uh, in het eigen volen, dan bij de Piers... Uh, daar uh, waren toen ook uh, de voormalige uh, leden van de Cosmic Carnaval aanwezig. En later, uh, daar was ik wel bij, dat was in maart. Uh, toen hebben ze dat ook nog uh, in de bovenzaal uh, gedaan. Uh, daar sta, er is zelfs zo'n foto ergens op de sociale media die circuleert. En daar sta ik dan ook op. Uh, daar hebben ze dan, uh, uh, meteen, uh, er meteen helemaal een beetje uit uh, lopen vergroten. Maar... Het was wel een gedenkwaardige avond daar in die bovenzaal van Paradiso. Want ze hebben daar uh, poep goed gespeeld, deze uh, mannen van Alaska. Ik, ik kan niet wachten totdat ze weer met album nummer 4 gaan komen. Maar dat zal ongetwijfeld wel. En dan zijn we toegekomen aan het moment daar. Want dit is naar mijn idee het vlaggenschip van het album. Namelijk Never Cry Wolf. We hebben dus weer een aanleiding om het uh, te laten horen. Dus uh, tot aan het nieuws. Van 10 uur. En ik zeg tot volgende week. Dag.